Antieke van The Kings aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van GoFam Waterloo Sunset. Ja, een heel bijzonder uh, metrostation heb je daar, een treinstation ook, geloof ik. En of daar nou de zonsondergang mm. mooi is, ik weet het niet, volgens de Kings wel. Welkom, het tweede gedeelte van de show het gaat duren tot 12 uur en we gaan lekkere muziek voor je draaien. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go, hey. We hebben muziek in de aanbieding van onder andere de Three Degrees. Lekker nummer 1-etje uit uh, 19, even kijken, 1982. I won't let you down. PhD. En daarvoor natuurlijk de 3 Degrees met Dirty Old Man Straks over een... Uh, ja, eens even kijken. Uh, kwartier, dikwartier. Een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging weer eens de straat op. Uh, en uh, vroeg aan u natuurlijk weer onbetamelijke dingen. Zoals welke hobby van vroeger zou u eens willen oppakken? Daar kunnen hele aparte antwoorden op komen. Nou ja, die antwoorden hoor je straks hier in de show. Dus blijf lekker luisteren naar Go en naar de zondagmorgen van Go. Want dan komt het naar je toe. Inclusief heerlijke muziek ervoor. She's like a rainbow. Generate sun will rise and love will shine. the wild, Showing her magic smile and dreams come true. When she goes na na na na na na wel eens bij bepaalde nummers waarvan je denkt van god dat is uh, lekker kort in mijn geheugen of uh, sinds kort in mijn geheugen en dan denk je ja lekker nummer maar dan blijkt het opeens vijf jaar oud te zijn ja dat gebeurt dus met dit nummer van John Mayer New Light en Voor, nou dat was wel van heel lang geleden hoor radios and she goes na na na na straks dus een reportage van Jeroen Verrent ik vertelde al iets van, welke hobby van vroeger zou u wel eens willen oppikken? Ja, want we hebben natuurlijk wel eens hobby's. En die laten we schieten, komt een huwelijk tussen of zo, weet je wel. Of kinderen, en dan laten we het liggen. Maar misschien zijn er toch wel hobby's waarvan je denkt, nou, die waren wel leuk. Misschien moet ik die weer gaan oppakken. Dat dus, straks in de reportage van Jeroen van Gent. We gaan ons wel weer richten op het weer van vandaag. Samen met de Amazing Stroopwafels. Een landje met zijn vochtige klimaat, mist de nevel natte jassen, zwarte paraplu's op straat. Al die regen en depressies, dat is nu voor voorbij. Het is buiten, 30 graden, heerlijk weer. Het is pas mij. Voor een zonnige vakantie hoeft u niet meer ver op reis. Blijf in Nederland, uw tropisch zwemparadijs, van een helder tot katzand, Paradies op van een strand. Nederland warmt op. Iedereen een bruine koop. Eens zal de in bloei staan met bananen, kokosnoot, er zit een aap in de gordijnen. En een luipaard op je slingeren Dan de lianen over het kolken van de lek. Hang een tarzans van Vianen met een Jane al om mijn nek. Voor een zomerige vakantie hoeft u niet meer ver op reis. Blijf in Nederland. U tropisch zwemt paradijs, van een helder tot kap zand, paradies op van een strand. Nederland warmt op, iedereen een bruine kop. Ik zing in stroo, aloha ah, hoe? Er zwemt weer haai, in de Brielse baan. Hoeft u niet meer ver op reis Blijf in Nederland Het tropisch zwemt, paradijs Van het helder tot katzand Paradies op een strand Nederland warmt op Iedereen een bruidekoop Kijk wat vliegt daar door mijn klamboe Een malaria beschiet Tussen kralen van bamboe in de jungle van Hoofvliet, ik weet zelf niet of het waar is, naar de toedracht wordt vergist. Hij wordt in goest een missionaris, nu al maandenlang vermist. Voor een zonnige vakantie, hoeft u niet meer ver op reis. Blijf in Nederland, in tropisch zwemparadijs. Van een Helder tot Katzand, paradies op een strand. Nederland waar op, iedereen een bruine kop. Oh. It looks like Barkley, crazy, uit 2006. En een vooruitziende blik van de Amazing Stroopwafels. 27 jaar geleden hadden ze het al over de dag van vandaag. Tropisch Nederland, ja, geweldig nummer. En zeker ook voor Zeeland, want dat wordt het wel een paar keer genoemd in dit lied. Dat wordt gemaakt of werd gemaakt door Rotterdammers en Schiedammers. Want daar komen ze oorspronkelijk natuurlijk vandaan. De lieden van de Amazing Stroopwafels. Trouwens nog een ander verhaaltje. Uh, vorige week om deze tijd zat ik in uh, Londen. Ja, gewoon gezellig met de trein. Beter dan met de Ola-lijn vroeger, weet jullie nog. De oudere generatie eerst naar Vlissingen, dan met de Ola-lijn aan de overkant en dan uren met de trein. Nou ja, tegenwoordig is dat allemaal veel beter geregeld met de Eurostar. Maar uh, vorige week zat ik dus in uh, Londen en um, daar ging ik naar een theater. Ja, het Trafalgar Square. En daar was een musical, dat heette The Jersey Boys. Als je in Londen bent en je denkt bij jezelf, ik ga eens lekker naar het theater. Ga daar naartoe. Want het is hartstikke leuk. Het is een musical over de Four Seasons. En daar komt het verhaal van de Four Seasons en Frankie Valli uh, helemaal over het voetlicht. Echt geweldig. Een hele avond vol prachtige muziek en een leuk humoristisch verhaal. En uit die musical toch maar een mooi nummer. Luister mee naar Come On Marian. En die uh, theatervoorstelling, de uh, the Jersey Boys, is een uh, wandeling door Memory Lane... zou je kunnen zeggen, op zijn goed sales Vlaams. Je hoorde dus Marianne van de Four Seasons. Tijd, nu overigens, voor de reportage van Jeroen van Gent. Behalve uw werk heeft u misschien wel een andere bezigheid. Dat schrijft hij hier uh, als toelichting bij de reportage van zometeen. Zijn de hobby's van vroeger uh, nog actueel bij u... Of heeft u er nog wel tijd voor? Dat is ook zo'n goede vraag. Jeroen Vergent, die natuurlijk de straat op en vroeg u... welke hobby van vroeger zou u nog wel eens willen oppakken als u hem heeft laten liggen? Goedemiddag, mag ik wat vragen voor de radio kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, dus nou, geen, geen ellende, zo. geen politiek. Man bij het hond vragen, dus ik heb, ja, nou, man bij het hond. Mag ik het proberen? Welke hobby van vroeger zou u wel eens willen oppikken? Knikkeren. Knikkeren? Ja, ik ook. Oh. Met die grote mooie stuitjes. Ja. Die wil ik graag winnen. En die ruil ik allemaal die kleine te Oké. Okay. Ja? Heeft u het gedaan vroeger? Ja, heel veel. Kan bijna niet anders tussen. Nee. Je ziet het nog wel eens terugkomen. Het is zo af en toe wel eens toch? Ja, op de tv is het nu. Dat ja, doen, doen ze. je ze... dat wel. Dat, uh, dat die, uh, al die knikkers allemaal naar beneden. Oké. Okay. Ja. ja en ik ben er niet veel. Autopetten. Autopetten. <laughs> ja. Dat is wel moeilijker, denk ik. Opeens, iets ouder toch weer. Dat maakt niet uit. Zou je het kunnen nog? Natuurlijk. Ja, ja? We kunnen nog alles. Had u een autopet? Ja. ja? Toen ik zo oh. groot was. Nou, oh. Oh. <laughs> ja, die is vast weg, maar ja, ze ja. zijn er wel. Ja, ze zijn even groter nu. Mooi net zich hele moderne. Ja. Ja. Ja. Voetbal, maar dat gaan we niet meer worden, denk ik. Waarom niet? De conditie is helemaal vertrokken, joh, en ik heb er ook geen tijd meer voor met mijn werk. Oh. Heel veel onregelmatige diensten, dus dan wordt het vrij lastig. Dan is het vervelend, ja. Ja, ja, ja. ja, het is niet anders. Uh, maar ja, als het kon zou je doen? Ik zou het wel doen, ja. Maar dan uh, wel een beetje met, uh, met, met een vriendenteam, zeg maar. Tuurlijk. Dat is leuk, dat soort dingetjes allemaal. Maar ja, uh, ja niet meer echt uh, het teamverband door het land heen trekken en zo. Dat, uh, dat, dat zou ik niet meer doen. Dat nee, heeft nee, dat, u uh, gedaan? Een dat ja, heeft ja, u gedaan. Ik ziet het aan ook, uw ogen. Ja, dat ik was het wel leuk. Dacht. Dat was altijd wel ja. gezellig. En wat voor categorie was het? Was het zomaar of echt een beetje in een categorie, ja, een beetje echt, ja, echt competitie? Ja, het was competitie. Bij de uh, voetbalvereniging Slikkenvig ah. heb ik twaalf jaar gevoetbald. Het was altijd een heel gezellige club. Gezelligste van in de kerk, ik het te vertellen. Maar uh, ja, dat nee, was een, een leuke tijd. Maar uh, ja, toen uh, kwam het puberen en alles en het uitgaan. En dan oh. uh, ga je het opzij zetten en op een gegeven moment komt er niks meer van hè? Komt er te klatten. En dan komen het nou de vraag. en dan heb je zeggen ja, daar heb ik wel een beetje spijt van achteraf gezien. Welke hobby van vroeger zou u wel, wel eens willen oppikken? Goh. Een hobby van vroeger. Uh, tekenen en schilderen. Tekenen en schilderen. Ja. Heeft u dat dus gedaan vroeger? Dat heb ik inderdaad heel veel gedaan vroeger. Maar dat is een beetje. Het slop is erin gekomen. En uh, ik heb wel andere hobby's. Maar dat zou ik wel weer op willen pakken. Ja. Ja. Die Anderobis, relateerden die er nog aan? Is het nog een beetje in dezelfde richting? Het is allemaal wel creatief. Ik uh, schilder en teken nu op taarten en koekjes. En die oh. bak ik dus ook. Maar uh, ja, dat is toch anders. Dat is wel leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk. Maar mijn buurvrouw die, uh, doet nu een cursus uh, met een schilder. gaan ze de natuur in en gaan ze zo leren schetsen. En dat lijkt me ook erg leuk. Zeker nu het zo mooi weer is. Zit het erin? Gaat u het proberen? Ik denk het wel. Mijn buurvrouw die zit een beetje aan het trekken. Dus ik denk dat de ah. kans wel bestaat dat ik dat weer ga doen. Goeie prikkel. Goeie prikkel, inderdaad. Uh, nou, als ik, uh, ik, ik ik heb te maken met een beperking. Dus dat is niet anders. Maar uh, uh, modelspoorbanen. Of die uh, die, uh, dat, dat, dat, dat, die gebouwtjes in elkaar zitten. Die bij de modelbouw horen? Ja. Ja, bijvoorbeeld ja, uh, ja. gebouwtjes. Ja. Uh, dat, dat, dat is vroeger uh, met mijn broer heel veel gedaan. Dat vond ik erg leuk. Maar ja? helaas kan niet meer. Maar t, ik zou het wel... Uh, ja, misschien zijn er wel andere mensen die dat wel doen. Dat ik eens een uh, keer kan komen kijken. Ja, maar dat is niet voorbehouden aan, aan kinderen of jeugd. Daar ja, zijn wel, echt volwassen mensen mee bezig altijd. Ja, dus. ja zeker. <laughs> ja. Ik zou misschien wel weer uh, willen zwemmen. Zwemmen? Ja, op school ging altijd zwemmen. Dus. Uh, hey. Ja. Je hebt op school zwemmen gehad en nooit meer gedaan. Nee, nee. Ik heb daarna nooit meer uh, noemen doorgaan. Nee, en heb het, ik niet meer gedaan. En het is ook mooi weer. Zeker, zeker. Dat kan je zeker nu doen. Ja. ja, dan is het lekker toch? Ja, zeker. Helemaal met mooie weer in Nederland nu, hè. Het is niet echt een hobby, maar toch? Nee, nee. maar het is wel leuk om te doen. Ja, Ja, ja u gelooft het niet. Welke hobby uw verslaggever wel eens op zou willen pikken. Ik liep als uh, 7-8-jarige al met een klein cassetkoordetje op straat. En als het dan brand was, dan, uh, ja, dan stond ik vooraan. Ja, serieus. Straatinterviews deed ik ook al, uh, ja, noem eens wat, 1975, 76, bij een wandeltocht. Dan hadden we de pijlen. Stiekem veranderd die op de grond stonden. En alle mensen die verkeerd liepen, gingen we dan ja, langs ons neusweg. Kwamen qua, we qua, quasi nonchalant interviewen. Van waar loopt u heen? Uh, ja, dat weet ik nog heel goed. Uh, het is geluk, gelukkig allemaal goed afgelopen. Maar dat deed ik dus toen al. Welke hobby van vroeger zou u wel eens willen oppikken? Voetballen. ja ja hey. ik, ik kijk nog wel eens naar mijn kleinzoons en dan denk je van nou, dat kon ik vroeger ook best aardig. Maar ja, dat, dat lukt niet meer als je 67 bent. Hè. Dan uh, wordt het lastiger. Heeft u het geprobeerd nog? Nee, nou, ik ga het niet meer proberen. Nou, nee. Dan dus scheur ik alles af. Toch niet? <laughs> nee, scheur ik alles af. En was het echt een hobby? Of een jaar... het, was, het was echt uh, in mijn jeugdjaren. Je had niks anders. Je had toen nog een iPad en een uh, mobiele telefoon. Je had een paar uh, gimpies uh, van 10 uh, gulden en een bal. Ja. En daar kon je het mee doen. Ja. Uh, Merkleentrandjes, dat, ja, oh. uh, was, dat was ook nogal een hobby. Ja. Die zijn er nog steeds? Die zijn er nog steeds. Ja. Je kunt het nog doen Jan. <laughs> Ja. Het wordt een, een duur hobby hoor. Ja, ik, Ja. Ik, ik heb gezien was ze, ze tegenwoordig kosten die dingen. Ja. ja, die heb ik alweer opgepikt met corona en ik ben weer aan het legoën, dus ja. Hey. <laughs> oké. Okay. Ja, dat was een periode van stilzitten en improviseren. Ja. Nou, moe. Dus. Hadden ze van vroeger die steentjes nog? Uh, nou, Die stonden nog bij mijn moeder, maar ik heb nu de volwassen sets uh, gekocht. Uh, de Disney en de Harry Potter sets. Dus uh, ik uh, ga naar ruimtegebrek krijgen in huis. Wat leuk. <laughs> nou ja, dat ruimtegebrek niet. Wat heeft u al zo, zo al gemaakt? Tot nu toe? Uh, Disney kasteel heb ik gemaakt. Ik heb Zwijnstein gemaakt. Ik heb heel de winkelstraat gemaakt van Harry Potter. Ik ben nu met, uh, met de winkels bezig uh, bij, uh, bij het kasteel. En uh, zo ben ik helemaal aan het bouwen. Wow. Nou, moeder, zei heeft het al gedaan. Nu heeft de hobby al opgepikt. Zeg ja. Maar. ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Sail on, silver girl. Sail Simon en it's hard to be tender natuurlijk en Simon Garfinkel speciaal op verzoek van uh, Jeroen van Gent Bridge over troubled water het is uh, alweer kwart voor twaalf wat schiet de tijd op jongens och en de zon komt hoger en hoger en het wordt ook in de studio wat warmer zodat de airco hier die achter ons hangt uh, een beetje meer zijn werk moet doen vandaag zonder van de energie dat dan weer wel. Maar ja, het is niet anders. Anders zitten we hier. Dus uh, weten we. En we roepen al zoveel al uit. Dan wordt het alleen maar erger. Luister mee naar Swing Out Sister. Kijk nog. Geweldig hè. Deze. Am I the same girl? Goeie vraag. Goeiemorgen. van de vele hits van The Shocking Blue, weet je wel. beroep natuurlijk van Venus, maar deze was minstens zo'n grote hit. In Nederland althans. Long and Lonesome Road. Verder a Swing Spring Out Sister en... Am I the same girl? Nou, na het lied te hebben het volgens mij niet. Het ene na laatste nummer weer van de show. God, wat gaat de tijd snel. En we hebben het wel alvast heel warm. We hebben hier nu tien koffie achter de kiezen. En drie flessen water. Dus het schiet wel lekker op. Het vochtgehalte is hier hoog in de studio. Daarom, uh, ja... Een paar kussen van Kiss. I was made to loving you. Later. Wonder van Kiss en I Was Made for Loving You. Niet de twee, maar for. was een uh, easy listening muziek. Toen ik discofi was in de Image Club, misschien uh, weten de oude vandaag uh, die nu luisteren naar, uh, um, naar ons oproep. Ja, mezelf zelf ook, okay, Tenslotte. Um, Aan ja, de Image Club draaiden we natuurlijk enorm herrie. en dit was easy listening. Kiss, I Was Made for Loving You. En we hadden toen ook een uh, video die veelvuldig werd gedraaid daar. Dat was heel revolutionair in een uh, disco trouwens. En uh, dat ging er wel flink aan toe, zou ik maar zeggen. Een gouden herinnering van lang vervlogen tijden. Aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van Govem. Ik dank je voor je aandacht. Volgende week is er weer een aflevering. En uh, dan ben ik weer bij Leven en Welzijn. Met mooie muziek en een paar uh, interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie dag. En tot besluit, wat emoties die gemixt zijn. You want love. Mooi dag.